En ook met het NOS journaal In China is de van de afgezette Chinese partijfunctionaris Bo Xilai veroordeeld tot de voorwaardelijke doodstraf. Dat betekent dat als de vrouw zich twee jaar lang gedraagt, de doodstraf niet wordt uitgevoerd en ze vermoedelijk levenslang achter de tralies zit. Bo Xilai heeft bekend dat ze in november een Britse zakenman vermoorde. De reden was volgens haar dat de Brit ruzie met haar zoon had. Een handlanger werd veroordeeld tot negen jaar cel. Haar echtgenoot Bo Xilai grot lang als de reis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 Zuid-Amerika staat achter de asielverlening van Ecuador aan Wikileaks oprichter Julian Assange. De Unie voor Zuid-Amerikaanse landen Unasur heeft dat gezegd na een ingelaste top. Assange is op de vlucht voor de Zweedse en Amerikaanse justitie en zit sinds juni in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Ecuador heeft een politiek asiel verleend, maar Groot-Brittannië wil hem uitleveren aan Zweden. Daar is Assange aangeklaagd voor verkrachting.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 Getcha! Zo'n drang om morgen daarom ik lig wat in mijn bed Maar vol met gedachten De tijd ik langs door slapen Wakker in m'n bed, yeah. m'n hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten.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 Sometimes. Those days are gone